8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal gaan we Ari Som van de ChristenUnie vragen... of hij en zijn fractie het Sociaal Akkoord nou eigenlijk steunen. En het laatste nieuws over de bomaanslag in Boston hoort u van onze correspondent. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Premier Rutte is veel te optimistisch over de kansen op een omslag in de economie. Een aantal vooraanstaande economen denkt niet dat de economie dit jaar nog gaat groeien. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. Verslaggever Eva Wiesing. Ongefundeerd wensdenken, totaal nergens op gebaseerd buitengewoon onwaarschijnlijk, het zal niet gebeuren op basis van deze maatregelen, volstrekt uitgesloten, dat zijn zo'n beetje de reacties. In het sociale akkoord werd afgesproken extra bezuinigingen uit te stellen als de Nederlandse economie nu en volgend jaar 1% meer groeit dan verwacht. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het sociaal akkoord. In dat debat krijgt het kabinet vandaag nog geen fiat voor een sociaal akkoord. De oppositiepartijen zullen op elk onderdeel nog wijzigingen proberen aan te brengen. Het CDA sluit zelfs niet uit dat het onderdelen van het akkoord zal gaan blokkeren. Dat is een tegenvaller voor het kabinet, zegt politiek redacteur Joost Vullings. Dan kan je uiteindelijk voor het totaal nog wel steun krijgen, maar het maakt het voor het kabinet wel allemaal heel erg ingewikkeld. En welk onderdeel ze dan gaan steunen en welke niet, nou, dat zal vandaag nog echt niet uh, allemaal duidelijk worden. Volgens PvdA-leider Samson moet het begrotingstekort binnen de 3% blijven. Als dat niet gebeurt zijn extra bezuinigingen noodzakelijk.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 In Venezuela heeft oppositieleider Capriles een voor vandaag geplande demonstratie tegen president Maduro afgeblazen. Maduro had al laten weten dat hij zo'n demonstratie in Caracas niet zou toestaan. Correspondent Kees Elenbaas. In de afgelopen 24 uur zijn er al zeven doden gevallen en 61 uh, gewonden. En Capriles heeft bedacht uh, dat dit toch op een te harde confrontatie uit uh, zou lopen. Dus hij heeft aangekondigd dat die mars niet doorgaat. Bij de presidentsverkiezing in Venezuela kwam Maduro maar net als winnaar uit de bus. Capriles vecht dat nog altijd aan.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 Het weer nog, vandaag veel bewolking, misschien wat regen. wordt 18 tot 20 graden. Morgen waait het harder. Is er wel meer zon en blijft het droog. Na wat buien nog op vrijdag volgt een droog weekend met geregeld zon en ongeveer 12 graden. Dit is informatie bij de ANWB, John Bakker. Met alles bij elkaar nu 60 kilometer file. Helemaal voor een woensdagochtend. Wel wat ongelukken op de A 27 vanuit Breda naar Almere. Eerst bij de brug bij Gorkum. Daar staat 4 kilometer file. De linker rijstrook staat dicht. En verderop tussen Hagestein en Knoop inmiddels 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. Door die file loopt het ook vast op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Knoop het Lunette drie kilometer. En dan staat een auto stil in de Roertunnel... vanuit Maasbracht naar Nijmegen op de A73. En daardoor is de weg tussen Linnen en Roermond-Oost... nu helemaal Afgesloten. En bij de spoorwegen is er vertraging tussen Maastricht en Beek-Elslo... en tussen Maastricht en Valkenburg. Er rijden geen treinen na een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Onze verslaggevers zijn in Boston en in Londen. We spreken ze zo dadelijk. Is uw huis al klaar voor het voorjaar?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 Iedereen roept mijn Maxima, dus eh, koningin of prinses doet het niet toe. Het is meer eh, wat wij vertegenwoordigen dan de titel. Willem-Alexander en Maxima, het nieuwe koningspaar. Kijk vanavond half negen, Nederland 1. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak-examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Nooit meer wassen, dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl. Het NOS Radio 1 Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. Het kabinet gaat vandaag op zoek naar steun in de Tweede Kamer... voor het beleid om de crisis aan te pakken. Oppositie staat nog niet te juichen. Toen kreeg ik sterk het gevoel van hier pas alleen nog maar het woord chakka achteraan. Sipan Bruma van het CDA. Zomaar eens horen wat Arie Slob van de ChristenUnie ervan vindt. En in Boston wordt uit alle macht gezocht naar de daders achter de aanslagen. Ja, die zoektocht is in volle gang. Zoals de FBI zegt, is hij eigenlijk pas net begonnen. Veel aanknopingspunten zijn er nog niet. Vandaar dat het onderzoek zich toespitst op de bommen zelf. We gaan naar correspondent Wessel de Jong, die is nog altijd in Boston. Wessel, wat weten ze nu? Het is het enige waar ze eigenlijk iets van weten, hè, van die bommen. Uh, ja, je mag het wel knutselbommen noemen, waarvan je het recept gewoon op internet kan vinden. Bommen gemaakt gewoon met een snelkookpan van zes liter. Kruiterin, spijkers, wat kogels uit lagers uh, en dergelijke. Dat was het. Onbekend is nog het ontstekingsmechanisme. Dat, uh, dat is gebruikt. Ze zijn wel uh, geplaatst in zwarte sporttassen, gewoon langs het parcours neergezet. Vandaar dat de FBI ook iedereen vraagt om vooral, als ze daar iets van, gezien Hebben foto's of iets dergelijks. Mensen, iemand met die tassen heeft gezien om zich te melden. Nou, daarover hebben ze inmiddels 2000 tips gekregen. En daar is de FBI zich nu doorheen aan het werken. Ja, als je het zo hoort, Wessel, en ook de president Obama hoort... dan heb je het gevoel dat ze nog geen enkel idee hebben... in welke hoek ze moeten zoeken. Klopt dat? Nee, dat, nee, dat klopt inderdaad. En vandaar dat er natuurlijk ook een, een beloning al is uitgereikt... van 50.000 dollar door de brandweer van Boston... om maar met een, met een verlossende, met een goede tip te komen. Maar goed, als je weer verder gaat redeneren, zeker speculeren vanuit die bommen, ja, dan kan het ook eigenlijk weer iedereen wezen. Eh, je had de Amerikaan Eric Rudolph, een extreme, extreme conservatief, die gebruikte zo'n bom in 1996 eh, met een aanslag, eh, hij pleegde een aanslag tegen de Olympische Spelen toen in Atlanta. Nou, Hij was een eenling. Nou, dan had je de Times Square bomber een paar jaar geleden, die gebruikte ook zo'n type bom, maar die had natuurlijk weer wel links met Al-Qaeda. Kortom, die snelkookpan, die knutselbom, die, die geeft je ook eigenlijk geen enkel uitsluitsel. Of het nou een individu was, of een organisatie, of het nou een binnenlandse bom was, of een buitenlandse bom. Het is inderdaad echt nog bijzonder onduidelijk. We weten ook dat er ruim 170 mensen in het ziekenhuis liggen op dit moment. Hoe is het daarmee, Wessel? Uh, ja, het is een behoorlijk aantal nog steeds. Hè? Nou, tien zijn er nog in een uh, in een kritische toestand. Artsen vechten voor het behoud van ledematen. Dat ze die maar niet hoeven te amputeren. Die benen en die armen die proberen ze te redden. Nou, onder die slachtoffers zitten ook nog een aantal kinderen. Zeker een, uh, zeker een drietal. En uh, ja, dat zou je ook niet verbazen. Natuurlijk, dat zag je ook wel aan de beelden. De meeste slachtoffers zijn natuurlijk toch allemaal gevallen. Onder de toeschouwers. De toeschouwers die vingen natuurlijk eigenlijk als het ware de klap op voor de lopers. Nou, die, drie doden, dat waren, die drie doden die zijn gevallen dat waren ook allemaal eh, toeschouwers. Meeste media-aandacht eh, die ging natuurlijk uit naar een jongetje van acht jaar, eh, Martin Richards. Hij rende naar zijn vader toe toen hij net eh, gefinished was. Op het moment dat hij terugrende naar zijn moeder toen, eh, toen ging die bom af. Dat was natuurlijk een heel eh, ja, media treurig geval. Ook natuurlijk nou, de andere slachtoffer was een vrouw uit Boston. En ook, en ook iemand van een andere nationaliteit, van een groepje Chinese dat een groepje andere Chinezen stond toe te juichen. Eén daarvan is uh, is omgekomen. En wessel, hoe reageert Boston? Ja, gisteravond werd je in de stad hier nog echt afgesnauwd door de politie. De sfeer is nu ietsje ontspannender. Kon zelfs een agent vanavond, die kon zelfs lachen met mijn roze Nederlandse rijbewijs dat ik wel gebruik als identificatie. Had hij nog nooit gezien zoiets. Nou, wat verder ook wel grappig was, is dat uh, de, al die renners die de marathon niet konden afmaken in verband met die explosies, dus die kregen vandaag toch alsnog kregen ze toch allemaal een medaille uitgereikt en dat gaf wel een soort feestelijke sfeer in de stad. Als je die mensen dan vroeg, ja, maar is het dan niet frustrerend dat er echt nog geen enkel idee is van wie dan die dader is? Dan hadden ze allemaal zoiets van, nou. Die man vroeg of laat, het kan misschien even duren, maar vroeg of laat zal die gepakt worden. Wessel, de jong vanuit Boston, dankjewel. En Wessel maakte ook een reportage van een waken gisteravond voor de slachtoffers van de aanslagen. Die hoort er zo dadelijk. Ja, zes lopers van de atletiekvereniging Kifla, Sifla uit Nijmegen zijn in Boston voor de marathon. En ze zijn allemaal gelukkig ongedeerd. Hun clubgenoten zagen elkaar gisteravond voor het eerst na de aanslagen. Oh ja. gaan, uh, wij gaan het bos in ja. nu. Zullen we, zullen we gaan? Ja, ja. goed. Prima. Anders zien we elkaar straks. We zijn veilig hè, in bos. Ja, ja. Oh. Oh. Goed. Als die de groep is, eerste weg gaat. Groep voor Janine. Theo Ter Haart is de voorzitter van de club en uh, ook trainer. Ik en... zag gewoon een hele grote groep het bos ingaan. Uh, hier op de baan zijn uh, een groot aantal mensen aan het ja. trainen. Hoe hoorde u het? Ik hoorde het op televisie.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 En toen was het uh, alsof een film, maar alles is goed met hem. Ja, we zijn allemaal, uh, allemaal heel hard teruggekomen. Ja, dat zijn dan de berichten waar je op wacht en uh, de rest dat hoor je als hij terugkomt. Ja. Maar uh, ja, hij zal, uh, wat je ook aan de anderen ziet, hebben ze dan trillen op de benen. Dat, dat hadden wij al als we de beelden zagen. Dus. Vannacht werd ik opeens wakker en toen had ik Marathonbost. Ja. Ik vond het heel, heel vreselijk, Ja. ja. Ik al mijn werk ook nog over gehad. ze weten ook dat ik loop. Dus, uh, ja. Ja. Als je dat zag op de was eigenlijk verschrikkelijk. Ik heb zelf een aantal marathons gelopen. en je moet er niet aan denken dat je zoiets moet meemaken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk gewoon. Het is zo'n uh, mooi evenement. Elk evenement van een marathon. Zo samen alles. Ja. En daar hoort dit helemaal niet bij. Dus die mensen die begrijpen er helemaal niks van. Nee. Nee. Die dit uh, willen doen.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 Van Nune was gisteravond bij de Marathonlopers in Nijmegen bij Sivla. De correspondent Ron Linker hoorde de ontslagen Franse minister... met geheime bankrekeningen zeggen dat hij heel veel spijt heeft. Ron vertelt er zo over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst het sociaal akkoord. En dat belangrijke debat vandaag in de Tweede Kamer... Over dat akkoord met werkgevers en werknemers en kabinet. We praten er uh, alvast over met Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Een van de partijen waar het kabinet op hoopt als het gaat om het krijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Meneer Slob, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Ik las net op Twitter uh, bij u dat u heftig gedebatteerd heeft in de fractie over het uh, sociaal akkoord, onder andere gisteren. Ja, hoe ging gisteren, dat daar aan toe? Gisteren hebben we inderdaad behoorlijk uh, uitgebreid met elkaar gesproken over uh, hoe onze opstelling moet zijn richting het sociale akkoord, maar ook richting het uh, kabinet. Waarom was het zo'n intens debat zoals u schrijft op Twitter? Nou, omdat het wel ergens over gaat. We leven midden in een tijd van uh, crisis. We zien dat er meer dan 600.000 mensen werkloos zijn... ook heel veel jongeren langs de kant uh, staan. We zien ook dat uh, de, in de polder de werkgevers en werknemers... Uh, tot een akkoord uh, weten te komen. En dat ja, is dus dat een, kunt u ook niet negeren. Inderdaad niet, want het is echt uh, behoorlijk gezaghebbend. Uh, het is ook uh, heel goed dat dat uh, gebeurt. Aan de andere kant zien we wel een heel erg zwak het kabinet die ook andere keuzes voor uitschuift. En dan is het even zoeken naar wat wordt je positie daarin... En daar hebben wij uh, stevig over gesproken met elkaar. Mm -hmm. Nou, vertelt u dan maar meneer Slob, wat wordt uw positie daarin? Nou, Onze positie zal zijn dat wij een, een hele welwillende houding hebben... richting het sociaal akkoord en de uitwerkingen die uh, zullen gaan uh, komen. Okay. Want het is echt heel erg belangrijk dat uh, werkgevers en werknemers... tot overeenstemming komen en ook gezamenlijk proberen... die maatregelen te nemen die nodig zijn om uit de crisis te komen. Uh, we zijn wel heel erg kritisch richting het kabinet... die nu hele belangrijke maatregelen uh, doorschuift naar het uh, najaar... En nu wel zegt dat er rust en vertrouwen moet komen. Maar dat krijg je natuurlijk niet als je nu geen keuzes maakt. Dus ik zal het kabinet wel oproepen om nu in de komende weken... Uh, in het parlement ook draagvlak te zoeken voor uh, aanvullende maatregelen... die uh, noodzakelijk uh, zullen zijn. Dan kunnen we in het najaar wel bepalen of ze allemaal zullen moeten worden toegepast. Maar dan geven we nu wel de duidelijkheid waar volgens mij de samenleving ook om vraagt. Is dat niet een beetje hetzelfde als wat het kabinet nu doet? Namelijk uh, afspraken die er zijn gemaakt in maart naar achter schuiven, mocht het nodig zijn... dat is in ieder geval wat wij inmiddels te horen krijgen... via onder andere Rutte en Asscher... En als het nodig is, dan alsnog die maatregelen doorvoeren. Nou, dat is het lijstje van het kabinet waarvan de FNV zegt dat het van tafel is. Daar zal vandaag natuurlijk ook duidelijkheid over moeten komen. Maar dat is dus het lijstje van VVD en Partij van de Arbeid. En mm. dat is dus onvoldoende. Er zal brede draagvlak in het parlement moeten worden gezocht. Wat ons betreft eh, zal dat dus ook een uh, ander lijstje moeten gaan worden. Want dit is toch al erg bij elkaar geschraapt okay, Er zit geef, weinig, zit weinig is, lijn en visie in. Geeft u dan eens aan hoe dat lijstje er wel uit zou moeten ja, zien? Wij vinden dat uh, er maatregelen in moeten zitten... die uh, uh, ook als er bezuinigd wordt, uh, wel hervormingen door voeren op de arbeidsmarkt, maar ook in de zorg om naar de toekomst toe te zorgen dat het betaalbaar blijft. We vinden dat er ook moet worden gesproken over het stellen zeg maar, van werkgelegenheid boven inkomen, want we zien nu dat er aan de lopende band op allerlei plekken banen verdwijnen. Dat vraagt ook om gerichte afspraken, dus er zal stevig moeten worden gesproken, waar het kabinet vind ik wel de leiding in moet nemen, de regering regeert, Kamer controleert, maar waar de Kamer ook nadrukkelijk een rol in zal moeten hebben. Ja, en u u zegt daarbij, eh, kabinet stelt dat dus niet allemaal uit. Ga daar ook mee door. Inderdaad, uh, want uh, als je nu zegt van nou, nu even doen we even niks. Uh, we gaan pas in het najaar kijken of het nog nodig is. En je hoeft echt geen economie gestudeerd te hebben... om te beseffen dat er in het najaar wat moet gaan uh, gebeuren. Ja, dan laat je die onzekerheid uh, boven de markt hangen. Mm. Maar wat nog erger is, dan is er eigenlijk nog maar heel erg weinig tijd... om nog een aantal maatregelen te nemen. Sowieso qua wetgeving uh, is er niet veel uh, meer mogelijk. Dan blijft er heel weinig over. Eigenlijk alleen maar lastenverzwaring en uh, het, het nemen van een loonmaatregel. Kan ook weer gevolgen hebben voor het sociaal akkoord... Hmm. Maar dan wordt de chaos eigenlijk alleen maar compleet. Dus laten we nu duidelijkheid creëren met elkaar... zoeken naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Ja, en dat klinkt meer als zoeken naar hervormingen... dan als zoeken naar bezuinigingen. Want dat is ook wat economen tegen de NOS zeggen. Hè? Het, het beeld wat Rutte nu heeft van de economie is iets optimistisch... Um, er zou nu ook niet bezuinigd moeten worden. Dat is niet verstandig. Hoe staat u daarin? Nou, ik denk dat je wel kunt kijken of er nog wel op een aantal terreinen mogelijkheden zijn om uh, te bezuinigen. Ik bedoel, uh, we kunnen niet voortdurend nog meer blijven uitgeven dan dat er uh, binnenkomt. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Ja. En dat moet ook in een duidelijke visie passen dat je naar de toekomst toe, zeg maar, door middel van innovaties en, en duurzame oplossingen, wil proberen om ook beter uit die crisis te komen. En dat doe je niet door alleen maar te zeggen van mensen gaan meer consumeren. Dat is wel een hele zwakke analyse van een oplossing voor uh, de crisis is, want juist uh, het feit dat we te veel hebben uitgegeven, heeft ook voor heel veel problemen gezorgd. Daar bent u dus wel eens met uw collega van het CDA, Buma? Zeker, uh, al hoop ik uh, oprecht dat we vandaag niet een debat in de Kamer gaan krijgen dat we alleen maar op dit soort dingen gaan inzoomen. Alle problemen binnen de VVD, vandaag stond in de Telegraaf weer een verhaal dat de fractie ja, ja. weer ontevreden zou zijn. Laten we het voorbeeld van de sociale partners volgen. Die hebben uh, eensgezind nu afspraken gemaakt. De politiek kan niet achterblijven, vind ik. Maar Buma heeft ook een forse kritiek op de premier zelf. Hè? Die uh, vindt Rutte het niet goed doen. Deelt u zijn kritiek? Ja, nou, natuurlijk is er heel wat aan te merken op de premier, zeker ook als je zijn opstelling ziet door de loop der jaren bij dit soort uh, onderwerpen. Maar als dat nou het debat gaat worden, dan denk ik dat al die mensen die thuis op de bank straks, die werkloos zijn en mee kunnen kijken naar het debat, dat ze echt totaal ontmoedigd uh, op de bank blijven zitten. Juist voor hen moeten wij nu eensgezind ook zoeken naar breed draagvlak om uit die crisis te komen. Dan moeten we niet het Haagse gedoe centraal uh, gaan stellen, maar kijken ook in, in navolging van de sociale partners of ook ook de politiek uh, tot, uh, tot overeenstemming kan komen... hoe we nu de komende weken en maanden gaan proberen... echt die crisis aan te pakken. Geen Haags gedoe. Meneer Slob, we gaan het debat volgen. Hartelijk dank. Goedemorgen. gedaan. Hoe is het op de weg? Jon Bakker, vertel. Nou, op zich is het heel normaal met 80 kilometer... maar er is wel veel vertraging op de A27 na twee ongelukken. Op de A27 vanuit Breda naar Almere. Daar is een ongeluk gebeurd bij Werkendam. Daar staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En een stukje verderop is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette. Daar staat nu al 10 kilometer. Er zijn daar drie rijstroken dicht. En door die file loopt het ook aardig vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette 5 kilometer. Nu even Mumford en Sons met hun single The Cave.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 Zeven minuten. Voor half negen is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoe zou het nu zijn in Londen? De stad waar oud-premier Margaret Thatcher wordt begraven. We gaan naar Roel Pauw, die is in Londen. We hoorden jou, Roel, eerder al vanuit Grantham. Het geboortedorp van Thatcher ook daar. Net als in de rest van Groot-Brittannië... zijn de gevoelens en meningen over Thatcher verdeeld. Is er veel belangstelling vandaag? Nou, het is nog vroeger, het is uh, nog geen half acht. Dus, uh, het, de mensen die je nu op straat ziet <coughs> zijn uh, mensen die gewoon naar hun werk uh, onderweg zijn. Trouwens ook veel media die een goed plekje proberen te vinden langs de route. En heel, echt, heel erg veel politie. Toeschouwers heb ik nog niet gezien. Ik dacht dat ik er net een paar had gevonden. Mensen die ergens stonden te wachten langs uh, het traject. Maar zij stonden in de rij om kaartjes te kopen voor een voorstelling van Macbeth, van ah, Shakespeare. Dus ja, ja. dat... Ja. Uh, dat was dus, uh, die stonden hier met een andere reden. Uh, het verkeer rijdt hier ook nog gewoon op de, het stukje tussen uh, uh, Big Ben en Trafalgar Square, zal ik maar even zeggen. Waar zometeen uh, over een paar uur de kist langs zal worden gereden op die Afuit. Um, op een gegeven moment gaat de boel op slot. Er staan uh, overal dranghekken. En uh, ja, zoals ik al zei, op ongeveer elke vijf meter zie je een politieagent. Wij zouden zeggen met de platte pet. Hier hebben ze wel die helmpjes op natuurlijk. Hm. Um, dus ik denk dat er rekening wordt gehouden met van alles. Ja, ook met demonstraties nog tegen de oud-premier. Ja, ook met demonstraties. Want uh, ik kwam net langs Trafalgar Square. En daar zag ik nog meer politie dan ik al uh, had gezien. En dat is niet voor niks, omdat er... Uh, Vorige week, dat was afgelopen zaterdag, op Trafalgar Square een kleine demonstratie was van mensen die het niet zo hadden begrepen op Market Thatcher. Er zijn een paar mensen gearresteerd toen. Dus er zijn. Een, een aantal van die plekken waar politie rekening houdt met uh, incidentjes. Roepau vandaag op straat in Londen om de uitvaart van Margaret Thatcher te verslaan. Die begint officieel om kwart over tien. Mark Robin Visser die is vandaag in de gemeente Rotterdam. De gemeente onthult nieuwe plannen in de strijd tegen de alsmaar toenemende jeugdwerkloosheid. Een groot probleem in Nederland. Wat zijn die plannen eigenlijk, Mark Robin, voor de mensen die nu pas inschakelen? Nou, die plannen die hebben te maken, ik heb eigenlijk wel goed nieuws, het drong eigenlijk net pas tot me door uh, toen ik hier uh, nog even over zat na te denken, met een stevige zak geld. Ik heb gewoon eigenlijk, ik zal het even vragen, ik denk 50 miljoen gevonden, Eimert-Mijlwijk, of niet? 50 miljoen is uit... 50, 50 miljoen is uitgetrokken voor jeugdwerkloosheid inderdaad, en als we het het hebben over startersbeurzen, kan je er daar ongeveer 16,500 van uitdelen. Kijk, Eijmert Melwerk van CV Jongeren heeft het sommetje even voor ons gemaakt. Met 50 miljoen kan je zoveel. We hebben het nu over 125 in Rotterdam, startersbeurzen. Ja, dit is dus ruimte voor groei, van 125 naar 16.500. Maar toch ben ik wel blij dat we vandaag in ieder geval een eerste stap maken, want iedereen heeft het over jeugdwerkloosheid, ja. groot probleem, maar er wordt concreet te weinig gedaan. En nu zitten hier vanmiddag 35 wethouders en een minister die zeggen: wij gaan aan de slag met een plan van Jongeren, van de Jongerenvakbonden in Nederland die zeggen: oppe wij gaan die startersbeurs uitvoeren. Eer ja, ja. wie eren toekomt, want CNV en FNV Jongeren hebben dit samen bedacht. Vertel eens, hoe is dat gekomen? Ja, we hebben dat samen bekonkeld, samen met een arbeidsmarkthoogleraar Tom Wildhagen. We dachten van, ja, we moeten concreet wat doen. En je moet eigenlijk het zo doen dat bedrijven de drempel wat lager wordt om jongeren in dienst te nemen. Uh, dus we krijgen een duwtje uit terug. Ze nemen een beurs mee, 500 euro per maand. Uh, die heb je alvast. De bedrijf legt daar ongeveer nog 200 of 300 euro naast. En dan heb je een arbeidsplaats. Dat gaat om werk waar je wel echt duidelijk werkervaring op doet. Het moet dus niet gaan verdringen met andere arbeidsplaatsen. Je moet werkervaring opdoen. En het duurt zes maanden. En de hoop is natuurlijk dat je daardoor da kan stromen naar een echte baan daar in dat bedrijf. Ja, even voor de duidelijkheid. Het is meer dan een stageplek. Het gaat ook om jongeren die al een diploma hebben. Hè? Ja. Het gaat nadrukkelijk om mensen die al een diploma hebben. Wat we eigenlijk op dit moment moeten doen is zorgen dat mensen, jongeren, betere keuzes maken voor vakken waar je ook echt een beroep in kan kiezen. Maar dat heeft pas effect over een jaar of drie, vier. Wat we ook moeten doen is nu het probleem wat we nu acuut hebben van 120.000, ruim 120.000 jongeren die nu werkloos zijn, die moeten we aan een baan helpen. En dat doen we door die startersbeurs door ze werkervaring op te laten doen. Het is een stap. Het is een hele goede eerste stap inderdaad. Ja. Ik het is concreet. Vind, ik vind wel dat er nog wel hard aan gewerkt moet worden. Vanmiddag is de minister hier, die 35 wethouders. we mogen ze nog wel een beetje opstoken van... jongens, het probleem is nu echt groot. We moeten echt aan de slag. En niet meer vergaderen, maar gaan gaan doen. Ik denk dat de boodschap helder en duidelijk is overgekomen. Ik hoop het. Eimert Melwijk van CV Jongeren, bedankt. Bedankt boodschap uit Rotterdam in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid in Nederland. Gaat weer een echte parlementaire enquête van start over de woningcorporaties. De voorzitter van de commissie gaat onderzoek doen en we spreken hem na half negen. Roland van Vliet.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 Dit is Radio 1. En het is half negen, hoogste tijd dus om naar het NOS-journaal te gaan. Door het Meegens. Goedemorgen. Chipmachinebouwer ASML heeft in het eerste kwartaal van dit jaar... de omzet met bijna een derde zien dalen. De netto-winst daalde zelfs met ruim 80 Komt uit op 96 miljoen euro. En de omzet bleef steken op 892 miljoen. Volgens het bedrijf uit Veldhoven zal de omzet dit jaar weer aantrekken... want de vraag naar machines die de nieuwe generatie chips... voor tablets en smartphones kunnen maken, die vraag stijgt.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 Nog meer enveloppen nieuws. Door een fout van de Belastingdienst zijn bij een belastingkantoor in Utrecht op één dag duizend blauwe enveloppen op de deurmat gevallen. Voor elke klant van het bedrijf had de fiscus apart laten weten dat er uitstel van betaling was verleend. Normaal gesproken stuurt de Belastingdienst één blauwe envelop met een hele lijst met namen naar een belastingkantoor. Bij dat kantoor schrokken ze van die tsunami aan blauwe enveloppen. Maar uiteindelijk konden ze er wel om lachen. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Warme lucht stroomt vandaag vanuit het zuiden geleidelijk Nederland binnen. En dat gaat gepaard met wolkenvelden, maar ook met opklaringen. Dat betekent dat we van tijd tot tijd de zon zien schijnen... maar dat wolkenvelden ook geregeld de overhand hebben. Die zachte lucht die trekt vooral over het zuiden en oosten van het land. Daar loopt de temperatuur op tot iets boven de 20 graden. Maar ook elders, in het westen en noorden, gaat de temperatuur omhoog. In het noordwesten wordt het uiteindelijk 17 graden. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt de bewolking vooral in het noordwesten en noorden wat dikker. Dan kan daar wat regen of motregen vallen. Vanavond trekt die neerslag weer weg. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. En die is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Later vanmiddag neemt die aan zee toe naar windkracht 5. Komende nacht komt er vanuit het westen bewolking opzetten. Daaruit kan dan wat lichte regen vallen. Morgenochtend trekt die regen weg en dan is ook de zachte lucht weer verdreven. Temperaturen morgen een stukje lager dan vandaag, zo'n 12 tot 16 graden. De daling zet vrijdag door, maximaal liggen dan rond 6 graden slechts op de Waddeneilanden en 11 graden in het zuidoosten. Donderdag is nog volop zon, vrijdag kan er weer een enkele bui vallen informatie bij de ANWB. John Bakker John, wat zullen we er eens van zeggen? Gaat hier slechter en daar weer beter? Ja, het, het is een beetje op en neer eigenlijk. 100 kilometer op dit moment, dat is wat meer dan gebruikelijk. Normaal staat er zo'n 80 kilometer. En dat heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. Daar staat 6 kilometer file achter. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ongelukken op de A27 vanuit Breda naar Utrecht zorgen bij Nieuwendijk nog voor 5 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. En een stukje, eh, stukje verderop bij Knoppen Lunetten... 7 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken net weer vrijgegeven. Maar door die file op de A27 loopt het ook behoorlijk vast... op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Knoppen Lunetten inmiddels 10 kilometer. En ook vertraging bij de spoorwegen... want tussen Maastricht en Beek-Elslo... en tussen Maastricht en Valkenburg rijden geen treinen...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 Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Let op. Geld lenen kost geld. Goedemorgen. Het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Harder verhoren, lessen trekken voor de toekomst. Ja, u kent het wel. Er komt weer een parlementaire enquête aan. hoort u zo meer over. We gaan eerst naar Londen. Want Groot-Brittannië neemt vandaag afscheid van Margaret Thatcher. Uitvaart van de voormalige Iron Lady... zal naar verwachting worden bijgewoond door vele duizenden Britten. In Londen, correspondent Anne Sane. Anne, uh, gisteravond is het eigenlijk al begonnen, waarmee? Ja, afgelopen nacht is er een nachtwaken bij St. Mary's Undercroft Kapel bij Westminster Hall gehouden. Gistermiddag werd daarvoor familie en vrienden een dienst gehouden. Zo'n 100 gasten waren daarvoor uitgenodigd. Um, vandaag om 11 uur Nederlandse tijd wordt de kist vanaf die kapel met een rouwauto richting St. Paul's Cathedral gereden. Halverwege wordt ze overgeplaatst op een koets, begeleid door militairen. En om 12 uur Nederlandse tijd begint dan de openbare dienst in St. Paul's Cathedral. En uh, s'avonds zal Margaret Thatcher in Kleine. Worden gecremeerd en bijgezet bij haar man Dennis. Oké, okay, maar Thatcher krijgt geen staatsbegrafenis. Hè? Anne, waarom eigenlijk niet? Want het is toch een ongelooflijk belangrijke premier geweest. Nee, Thatcher krijgt inderdaad geen staatsbegrafenis. Um, ze krijgt een, zoals dat heet, een ceremoniële begrafenis. Um, eigenlijk verschilt dat niet zo heel veel met een staatsbegrafenis. Het belangrijkste verschil is dat een staatsbegrafenis goedgekeurd moet worden door het parlement. En dat is in dit geval dus niet gebeurd. Uh, uiterlijk zijn er ook wel een paar kleine verschillen. Een uh, staatsbegrafenis, uh, daar ligt het lichaam drie dagen opgebaard en in Westminster Hall. Nou, in het geval van Thatcher ligt ze dus in het kapel naast uh, Westminster Hall. En de koets wordt getrokken door paarden in plaats van militairen. Dat zijn eigenlijk de enige uiterlijke verschillen. Um, de reden waarom zij geen uh, staatsbegrafenis krijgt... is omdat ze dat eigenlijk zelf niet wilde. Uh, Winston Churchill kreeg wel een staatsbegrafenis. En Thatcher, die heel erg tegen Churchill opkeek, zei... ik ben Churchill niet, met andere woorden. Ik wil geen staatsbegrafenis, ik wil het gewoon klein houden. Maar even afwachten hoeveel publiek er langs de route verschijnt. Rolf op straat in Londen meldde net dat het nog heel rustig is. Wel veel politie. Hoe is het met de genodigden? Uh, er worden zo'n uh, zo uh, 2000 gasten verwacht uh, in St. Paul's Cathedral. Um, opvallende gasten, uh, dat is uh, koningin Elisabeth. Zij zal ook aanwezig zijn. Um, het is eigenlijk de eerste keer sinds de begrafenis van uh, premier Winston Churchill uh, in 1965... dat de Britse koningin aanwezig zal zijn bij een begrafenis van een oud-premier. Dus dat is uh, wel opvallend. Um, verder komen er uh, veel voormalig wereldleiders, maar ook mensen uit de showbizwereld, um, Bijvoorbeeld uh, de uh, voormalige president van Zuid-Afrika... Clerk die zal aanwezig zijn, uh, maar ook bijvoorbeeld Jeremy Clarkson, de presentator van het uh, bekende autoprogramma Top Gear. Uh, hij is een aanhanger van de conservatieven en is ook een vriend van David Cameron. Dus vandaar um, er zijn nog wat uh, afwezigen ook. Uh, Nancy Reagan, de vrouw van de voormalige president Ronald Reagan, uh, waarmee Thatcher een hele goede band had. Uh, Michael Gorbachev, uh, voormalig president van de, uh, Rusland, die zijn niet aanwezig vanwege gezondheidsredenen. Um, ja, en uh, wie er, um, wat we ook kunnen verwachten is dat uh, de president uh, Christina Kirchner van Argentinië... zij is niet uitgenodigd. Dat is ook wel weer een opvallend dingetje. Uh, want daar heeft Groot-Brittannië natuurlijk oneenigheid mee over de Falklandeilanden. eilanden dus. Ja, die relatie ligt niet zo prettig. Hè? En hoe staat het met de veiligheid? Dan moet ik natuurlijk meteen denken ook aan uh, de aanslagen in, uh, in Boston. Ik kan me voorstellen dat er uh, wat extra agenten zijn uh, opgetrommeld. Ja, inderdaad. Uh, sinds die bombexplosie is de beveiliging natuurlijk aardig opgeschroefd. Ook hier in Londen. Uh, de politie maakte gisteren bekend dat er 4000 agenten op de been zullen zijn vandaag. Um, belangrijke doorvoerwegen worden tijdens de uitvaart afgesloten. Um, dus er wordt aangeraden uh, niet met de auto naar Centraal Londen te komen. Um, ook worden alle prullenbakken weggehaald of gecontroleerd op explosieven. Um, verder heeft de politie natuurlijk laten weten dat ze in hoogste staat van paraatheid zijn, um, en, maar dat er wel gedemonstreerd mag worden tijdens de begrafenis, want dat is een democratisch recht. Uh, je mag uh, de ceremonie overigens niet verstoren, want sommige demonstranten... hebben gezegd dat ze van plan zijn steenkool naar de kist te gooien... omdat uh, Thatcher de mijnen sloot, of om melk te gooien... omdat uh, toen Thatcher minister van Onderwijs was... Uh, ze gratis schoolmelk oh ja. afschaften. ja. Um, ja. Ja, sorry. Oh, ik dacht dat je me wilde onderbreken. Nee, zeker niet. Um... Nee, ik, vond, ik vond dat een heel uh, uh, bijzonder voorbeeld inderdaad. Dat dat, ja. dat, dat niet mag. Maar dan wordt er ingegrepen dus, begrijp ik. Dan wordt er inderdaad ingegrepen. Maar wat wel mag... Um, er is ook een groep geweest die um, Thatcher letterlijk de rug toe wil keren... en met hun rug naar de kist willen gaan staan vlakbij St pauls Cathedral. Um, dat mag dan weer wel. Dat is een stil protest. Goed. Nou, ik ben erg benieuwd hoe het vandaag gaat verlopen. Anne Sane, hou ons op de hoogte. Dank je wel. In Frankrijk was gisteravond een interview op televisie met de man die de veroorzaker is van de grootste politieke crisis sinds het aantreden van François Hollande. Jérôme Cahuzac, ex-minister van begrotingszaken, moest toegeven dat hij wel degelijk een geheime bankrekening in het buitenland had. Twee weken lang had hij de pers gemeden, terwijl om hem heen een storm raasde over zijn bedrog. Maar gisteravond zei hij dus wel wat en Ron Linker volgde dat interview. Ron, goedemorgen in Parijs. Wat heeft Cahuzac gezegd? Nou, hij vroeg om vergiffenis, Marcel, hè? Dat, dat, dat men zijn pardon maar zal accepteren. En hij reageerde meteen op iets wat Hollande had gezegd. Hè? Die had gezegd dat de fout onvergeeflijk was. Dat klopt, beaamde Kuizak gisteravond. La faute est impardonnable. Maar in règle générale, ce n'est pas la faute que l'on pardonne. On, pardon. uh, on accorde ou pas son pardon à celui uh, qui l'a commise. De fout is onvergevelijk, zegt Kuizak. Maar het is doorgaans niet de fout die vergeven wordt, maar degene die de fout maakt. Dus Kuizak hoopt dat men zijn excuses zal accepteren. Begrijpt dat dat nu niet aan de orde is. Hè? Hij gaf voor het eerst dus op televisie toe dat hij gelogen had. Dat hij de president en zijn directe collega's nooit de waarheid had verteld. En dat hij het land zoals hij het zelf zei in een crisis heeft gestort die zijn weergaan niet kent. Ja, mm, nou, Bijzonder lastige situatie voor hem natuurlijk ook. Uh, kwam je een beetje oprecht over in zijn verhaal? Ja Lara, het is moeilijk te zeggen voor een man die zo keihard in het openbaar gelogen heeft. Hè. Het leek wat dat betreft wel een beetje op het interview wat Lance Armstrong had bij Oprah. En vorig jaar hebben we dat hier in Frankrijk ook gezien met DSK op televisie. Hè. Hij, hij kwam over als een man die, die probeert uit het dal te klimmen. Een gebroken man, een schaduw van, van toch de krachtige figuur die hij ooit was. En dit was de man, moet je bedenken, die andere ministers oplegde waar ze op moesten bezuinigen. Nou, Van dat gezag is niets meer over. De afgelopen dagen waren in de Frans. Media berichten dat hij niet meer thuis kon slapen. Eh, dat hij had aangeklopt bij een vriend en dat die vriend hem zelfs had geweigerd. Mm. Dus dat hij uiteindelijk zelfs in zijn auto heeft moeten slapen. Nou dat verhaal kwam gisteravond niet meer echt ter sprake, maar hij kreeg wel de vraag of hij de afgelopen weken suïcidaal was geweest. Hij zei geen ja of nee op die vraag, maar hij zei dat hij zich vastklampte aan de hoop dat mensen hem ooit zullen vergeven. Le jugement sera moins dur. Ik moet me aan quelques esperances, Ja, als ik niet kan hopen op vergiffenis, zegt hij, wat moet ik dan nog? He, vraagt hij zich hardop af in het interview. Dat het dus in sommige opzichten ja, meer leek op een gesprek van een patiënt met zijn psycholoog dan op een interview. Ja, het klonk ook heel treurig, Ron. Ja, en de vraag is natuurlijk terecht: hè, want wat moet u nou nog? Ja, kijk, statusrechtelijk en juridisch gezien kan Kuizak, je had je niet kunnen voorstellen... toch nog een zetel in de Franse Tweede Kamer gaan claimen. Hij is formeel nog niet veroordeeld, nog niet eens aangeklaagd en is vorig jaar verkozen in de Kamer voordat hij minister werd. Nou, de afgelopen dagen ging hier al het gerucht... dat hij inderdaad terug wilde keren in de politiek. Maar, zei hij gisteravond, daar ziet hij definitief van af. Kon ook niet anders als je ziet in welke politieke crisis... hij het land heeft gestort. Een crisis die Hollande probeert te temmen hè, met maatregelen... zoals we die gisteren bespraken. Het publiceren van het be bezit van ministers. Maar zelfs dat neemt het wantrouwen bij de kiezer niet weg. KU zelf, wat gaat hij doen? Hij moet eerst een juridische strijd aangaan. Wordt aangeklaagd. En een strijd die wellicht eindigt in de gevangenis. Ron Linker vanuit Parijs. Het is kwart voor negen. We praten u even bij over het aantal files op dit moment. John Bakker. Het zijn er 25 en die zijn nog goed voor zo'n 90 kilometer file. Het gaat langzaam de goede kant op. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knoop het Everdingen 4 en bij knoop het Oude Rijn 5 kilometer. Na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude... 7 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. En de langste viel op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dus voerden en knopen het lunetten 11 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Tweede Kamer heeft het zwaarste onderzoeksmiddel weer van stal gehaald: de parlementaire enquêtecommissie. De woningcorporaties zijn ditmaal het object van onderzoek. De Kamer wil alles over de kwalijke incidenten. en de vermeende zelfverrijking bij die woningcorporaties weten. Weet u het nog? Hier wat voorbeelden. De Rotterdamse corporatie Woonbron moet een nieuwe tegenvaller incasseren met het cruiseschip Rotterdam. Er waren veel affaires de afgelopen jaren. Met de boot in Rotterdam, de Maserati van de directeur, met de campus in Maastricht en talloze andere fraudezaken. Als klap op de vuurpijl Vestia. Bij veel affaires is er onvoldoende en te laat ingegrepen. De voorzitter van de commissie die de komende anderhalf jaar dit onderzoek leidt... zit in onze studio in Den Haag. PVV Tweede Kamerlid Roland van Vliet. Meneer van Vliet, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. We weten al veel, maar we weten ook veel nog niet. Wat gaat u onderzoeken? We gaan het stelsel onderzoeken. Het stelsel dat bestaat uit bijna 400 woningcoöperaties in Nederland. We hebben relatief de grootste sociale huursector van heel Europa. En dat is vrij opvallend. En uh, gezien het aantal incidenten die uiteindelijk hebben geleid... tot de motie van Bochhoven in de Tweede Kamer... Uh -huh. waarin de Tweede Kamer werd opgeroepen om dat enquête-middel in te zetten... gaan wij die incidenten onderzoeken. Dat doen we via literatuuronderzoek en casusonderzoek. Dat wil zeggen dat je verschillende coöperaties onder de loep legt... en helemaal gaat uitpluizen. En we doen dat via besloten voorgesprekken. Die leiden weer tot uh, openbare verhoren waarbij mensen onder ede staan. Dat alles moet dan uiteindelijk leiden tot een rapport met conclusies en aanbevelingen... of dat stelsel in Nederland wel goed is. Ja, en daar gaat u echt naar kijken, hè, meneer Van Vliet, want ik begrijp, u gaat zelfs twintig jaar terug. Klopt, en dat is ook van belang, want ongeveer twintig jaar geleden... is het stelsel in zijn huidige vorm eigenlijk ontstaan... Dat noemen wij de bruteringsoperatie, van toenmalig winstpersoon Herema. En die heeft eigenlijk het huidige stelsel ontworpen. En, en ging het ook al vanaf het begin al fout? Zijn er daar ook voorbeelden van? Daar zijn inderdaad ook voorbeelden van. Als je terugkijkt in de tijd en je bewandelt dat tijdspad... en je plaatst het in het juiste perspectief... dan is er eigenlijk uh, sprake van een eindeloze reeks incidenten... waarbij met name de laatste jaren uh, de grotere gevallen... Uh, wat meer aandacht in de pers hebben gekregen. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld Vestia. We hoorden dat al. Het cruiseschip SS Rotterdam uh, bij Woonbron. Uh, mm -hmm. Aangekocht door Woonbron destijds. Heeft veel geld gekost ook. Mm -hmm. um, welke weeffouten ziet u in die voorbeelden terugkomen uit het systeem? Dat is nu net een hele interessante vraag uh, die centraal staat in de enquête. Dus om daarop vooruit te lopen, dan zou je het gas wegmaaien voor de voeten. Dat begrijp van ik, in, maar uh, u heeft daar vast lezen. al wel ideeën over, kan ik mij zo voorstellen. <laughs> nou, daar hebben we heel veel ideeën over. Want mm -hmm. We hebben natuurlijk een uh, voorbereidend traject van uh, net vier maanden achter de rug. Via de tijdelijke commissie woningcorporaties. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak. Dat de basis is uh, voor de enquête. Dat is gisteren door de Tweede Kamer unieman vaart. Ja. Maar ja, de problemen die er zijn, uh, uh, die gaan wij dus op tafel leggen. Ja, begrijp ik. En, maar... maar Mag ik een voorzet uh. geven? Mm. Het toezicht heeft gefaald. Het toezicht is in ieder geval iets wat we gaan onderzoeken. Laat ik het daar eventjes uh, op houden. Of het gefaald heeft, dat is straks aan de commissie. Dat gaan we zeer zeker onderzoeken. Maar er ligt toch al een rapport, uh, meneer ja. Van de, van de commissie Hoekstra, waarin ja. dat staat. Ja, klopt. Er is een, een deelonderzoek gedaan naar alleen Vestia door de heer Hoekstra en een collega. Dat was op verzoek van de minister. En wij doen dit onderzoek voor de Tweede Kamer. Dus uh, vanuit dat perspectief heb je wellicht een, uh, een iets onafhankelijker invalshoek als je dat hele stelsel gaat beoordelen. Bovendien, het enquête-middel met. In, met met die, met die verhoren onder Ede, daar kun je dus veel dieper gaan... dan zo'n commissie Hoekstra heeft kunnen doen. En wij gaan er uh, veel langer de tijd voor nemen. Dus we gaan uh, het ook nog, nog zorgvuldiger doen. En alles wat Hoekstra heeft gedaan, nou ja, dat zou van waarde kunnen zijn... voor ons onderzoek, ja, dat nemen precies. we dan natuurlijk mee. Ja, ja, dat neemt u mee. Onder andere in de vragen die we gaat stellen... Uh, van de mensen die onder Ede verhoord zullen gaan worden. Wie mm -hmm. komen er allemaal langs. Nou ja, dat, uh, dat kan een interessante stoet van mensen opleveren. En uh, ja, dat zijn de betrokkenen bij de sociale huursector in Nederland in brede zin. En wij hebben juist uh, gemeend vooraf geen namen te noemen... omdat je dan jezelf ook niet gaat vastbinden en gaat beperken. Want dan krijg je achteraf vragen. Ja, die heb je toch ja. genoemd en die niet. Maar ik dus kan me voorstellen dat, dat u meer. wel graag met Erik Staal uh, wil spreken. de man die vestia uh, zo'n bijntje bijna naar de afgrond uh, bracht. Nou ja, kijk, Vestia wordt genoemd in de motie van Bochhoven eh, als enige coöperatie met naam. Dus die hebben wij ook met naam genoemd in ons ja, ja. plan van aanpak. Alle betrokkenen bij Vestia zijn eh, interessant voor de enquêtecommissie. En dan um, komt u uiteindelijk straks met de conclusies. Denkt u dat u nog op tijd komt? Want het, het beleid is natuurlijk al gewijzigd. Hè? Onder minister Blok van Wonen zijn er al andere regels opgesteld... voor de woningcorporaties. Ja, dat is een belangrijk punt. Want de actualiteit is natuurlijk na die motie van Bokhoven maart 2012... niet stil uh, blijven staan. Nee. Dat betekent dat die sector in beweging is. De politiek is in beweging. Daarom hebben we ook afgesproken in de enquêtecommissie... dat als wij uh, de periode van halverwege jaren 90 tot en met maart 2012 onderzoeken... we komen met een eindoordeel. Dan zullen we de ontwikkelingen daarna in beschrijvende vorm ook opnemen in ons rapport... zodat we niet achter die actualiteiten aanlopen. Dus we gaan het inbedden in de actualiteit als het ware. Goed. Waarbij we uh, dus de Kamer meegeven... dat die actualiteit natuurlijk moet worden meegenomen. Ja, inbedden is altijd goed in de actualiteit. Wanneer is uw werk geslaagd? <laughs> ons werk is uh, geslaagd als wij straks een, een, uh, een duidelijk rapport afleveren... waar de Tweede Kamer het gevoel bij heeft dat ze daar wat mee kunnen. Hmm. En uh, dat we onze doelstelling natuurlijk beantwoorden... zoals die in het plan van aanpak is geformuleerd. Namelijk, Houdt u ons een beetje op de hoogte? Ja, waar we piketpalen slaan in de tussentijd, zullen we proberen niet alleen de Kamercommissie op de hoogte te houden, maar uh, zal ik van tijd tot tijd wat, uh, wat geluiden naar buiten proberen te laten komen. Heel fijn. Roland van van de PVV, dank u da wel. Dank u zeer. Yo, Blood, check it out, while I check it out? Het NOS Radio 1 journaal You've got a fine, round frame.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 Good to me 'cause all I Madonna and Mabel They are all fine as mink and sable yeah. You may not be class with the elite, baby I try And you may not be hip to that jive Like they talk in the street <laughs> -mo -mo -mo, baby, yo You look like Venus done nothing in And I know I'm a clown Whenever you're around Because I'm crazy bound I'm crazy about US Radio en Journaal Overzicht. De Britten nemen straks afscheid van oud-premier Margaret Thatcher. Iron Lady is niet bij iedereen geliefd. Dat is bekend. Verslaggever Jeroen Wollaars is in Londen. Uh, net zoals onze collega Roel Paul. Die twittert foto's van de route van de uitvaart. Wat opvalt is dat er nog nauwelijks mensen bij de dranghekken staan... We worden weer daar ook van uh, Roel. Ook liggen er bij het Britse parlement, maar heel weinig bloemen voor Thatcher. Um, hij telde 20 bosjes in totaal. Volgens de BBC is er grote kans dat er ook wel wordt geprotesteerd... tijdens de uitvaart van malig Britse premier. Zo hebben actievoerders via Facebook opgeroepen... om zodra de kist langskomt, haar de rug toe te keren. Protesteren hiermee tegen de enorme verspilling van publiek geld aan de begrafenis. Um, uitvaart is trouwens live te volgen via de NOS. Dienst begint om tien uur Nederlandse tijd. En wij schakelen straks na negen nog eventjes met uh, rolpaal. Na twee jaar komt er duidelijkheid voor mensen die bij hoogspanningskabels wonen. Alleen geld om snel maatregelen te treffen is er door de huidige economische omstandigheden niet, schrijft ANP. Minister Kamp, Henk Kamp van Economische Zaken kondigt vandaag aan dat hoogaard 400 bewoners die direct onder hoogspanningslijnen leven een aanbod kunnen krijgen om te worden uitgekocht. De kosten voor deze uitkoopregeling worden geschat op 140 miljoen euro. En Kamp wil dat bestaande hoogspanningskabels, als het maar even kan, onder de grond verdwijnen. Vanaf 2017 wordt met beide maatregelen begonnen, want de begroting dus daarop ziet hij op dit moment geen ruimte om direct met deze operatie te beginnen. En de statenfractie van GroenLinks wil dat er een tolvignet komt voor Belgen die in Zeeu Vlaanderen komen. Dat meldt Omroep Zeeland. Plan is een reactie op het tolvignet dat België wil gaan invoeren. Daarmee wil België dat iedere buitenlandse automobilist, dus ook Nederlanders, die door België rijden, tol betalen. Zeeuwse Vlaam, zeeuws Vlaamingen zouden de tol moeten betalen als zij gebruik maken van de Westerschelde-tunnel richting Nederland en ritten door België. Het geld dat de Zeus-Vlamingen daarvoor kwijt zijn wil GroenLinks terugverdienen door een soortgelijke heffing in te voeren voor Belgen in zeeuws Vlaanderen. En na negen uur dan hoort u nog meer over de sombere economen. Die zijn somber over de economische groei. kabinet ziet die wel zitten. Nou, die economen niet. Noemen het wensdenken. Allemaal in het kader van het sociaal akkoord. Hoort u zo dadelijk meer over in het Radio 1 journaal. En we proberen ook contact te krijgen met de vakbonden. Militaire vakbonden. Omdat, u hoorde dat eerder vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. De minister Janine Hennis Plasgaard zich zorgen maakt over defensie. Omdat er een tekort is aan jonge militairen. Die omgekeerde piramide, weet u wel. Het steeds over heeft. Vindt u ook meer over op onze website nos.nl en straks hopelijk meer in onze uitzending. Blijf luisteren. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen. Ik ben ook uh, Judas Christ, de Zwarte Sjaaf Gottes. Dus uh, dat is een van mijn persoonlijkheden.